Time. ugly life. But I feel so ADD, I need some help, some inspiration.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 Toen ze de bus stilzette kwam een man met een mes naar voren. Hij beschuldigde de chauffeur van discriminatie en bedreigde haar. Medepassagiers zetten de man de bus uit. De politie in Limburg is op zoek naar getuigen van het incident. In Vlaardingen is een kapitein van een zeeschip aangehouden. De Oekraïne had vier keer zoveel alcohol in zijn bloed als is toegestaan. De zeehavenpolitie was gealarmeerd nadat de kapitein door de marifoon een onsamenhangend verhaal had opgehangen... De Oekraïner kreeg een boete van 850 euro. Ook iets is zijn baan kwijt. Hij werd door de reder op staande voet ontslagen. Telecombedrijf Pretium moet stoppen met misbruik van de naam van telecomwaakond Opta. Heeft de rechter in Haarlem bepaald in een kort geding dat de Opta had aangespannen. In telefoongesprekken met potentiële klanten zei Pretium dat het bedrijf belde met goedkeuring van de Opta. Zo bleek uit tv-programma's van de consumentenrubrieken Kassa en Radar... Pretium moet stoppen met zulke wervingsacties, maar hoeft van de rechter niet te rectificeren. Het weer volop zon, temperatuur tussen 23 graden op de Wadden en 27 in het zuidoosten. Morgen regen en onweersbuien met kans op hagel, windstoten en lokaal veel neerslag. En ook in het weekend is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 in Zandvoort Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zon zee Zandvoort en zomerhit Zie dit is de zomer van ZFM met nu de muziekboulevard <totodiez> Shit, don't embrace it Why the feel for the detox Met een van zon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 TV You This is the live, live, best, best Under your feet This is the live, live, best, best I'm